...dat het niet meer dan ver is dat ook de spelen pijn ondervinden van de crisis. Robertson benadrukte dat de bezuinigingen het evenement niet in gevaar brengen. Dan het weer afwisselend bewolkt een zonnige maximaal tussen 14 graden op de Wadden en 19 in Limburg. Dit was het NOS. Show.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Z -Z -Z Met, Met nu de herhaling van Zondag Zfm. in Kermerland En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermerland. Ja, deze Zondag in Kermerland gepresenteerd door mij, Maurice Mulder. Tot vijf uur zijn wij op AB Radio en de ZFM Zandvoort. Vandaag gaan we kijken wat er allemaal gebeurd is in onze regio Er wordt niet gevoetbald We gaan wel even terugklikken op de voetbalwedstrijd van Inter tegen Bayern München van gisteren Iedereen weet natuurlijk al de uitslag, maar hoe of wat is er nou precies gegaan, dat ga ik je vertellen Verder gaan we mooie muziek draaien vandaag We gaan kijken naar de Wall of Fame die gisteren geopend is Daar heb ik een mooi berichtje voor je over en nog veel meer andere dingen voor Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal. en gaan Ga zo maar door Muziek gaan we ook draaien vandaag. En we beginnen met een mooi nummer. Een mooi nummer van Tavares. More than a woman op deze zomerse zondagmiddag. And you're telling Anderan Wild Boys In de voor mooi nummer van Fleetwood Mac You can go your own way nou, het is natuurlijk eerste Pinksterdag vandaag Dus dan moet er Pinkstervieringen zijn Nou dit is in het Haarlemse zeker weten gebeurd Want in het winkelcentrum van Schalkwijk Is een gezamenlijke Pinksterviering geweest Behalve de rooms-katholieke parochie en de protestantse wijkgemeente namen ook het leger des hels, de christelijk gereformeerde zendingsgemeente, het open huis en met hun verbonden de migrantenkerken deel aan deze vrolijke viering. Nou, het thema was gedeelde vreugde, is dubbele vreugde. Nou er was gekozen voor een nieuw opzet dit jaar omdat er meer kerken dan normaal aan meededen. In een open viering als deze is het belangrijk dat de gevoelens en meningen van anderen te, te eerbiedigen. Nou, daar staat Pinkster natuurlijk allemaal om. Uh, de muzikale opening wat er vandaag was, was uh, naar voren gebracht door het leger des Hels, muziekkorps van het Haarlemse. En na het lied Kom Scheppergeest mochten de kinderen naar voren komen om een prachtig lied. Een vlammetje hier en een vlammetje daar te horen mogen brengen. Met muzikale ondersteuning van de muziekgroep van Het Openhuis. Huis. Nou, hierna gingen ze naar de uh, MC om daar in groepjes van drie een prachtige lantaarn te kleuren. ...maar ze later in de viering mee terugkwamen... ...om deze weg te geven aan één voor hen onbekende. Zo kwam het thema van deze dag helemaal tot zijn recht. Eerste Pinkse Dag. Nou, eerste Pinkse Dag voor het Zandvoort, Dat betekent geen races. Gisteren race is de kwalificatie geweest... ...en de eerste race van diverse uh, uh, groepen... ...zoals de Volkswagen Racing Cup heeft zijn eerste race gereden gisteren. De uh, Fisken Legends Cup. De HTC Dutch GT4 Championship de eerste race... Volkswagen Racing Cup ook tevens de tweede race gereden. En de Supreme Tourwagen Diesel Cup hun eerste race. Verder heeft iedereen gekwalificeerd. Morgen vanaf 9 uur s ochtends zullen er de racegeluiden weer op Zandvoort circuit te horen zijn. En om 9 uur begint het hele circus met Fisken Legends Cup. En het eindigt om 5 voor 6. Dan gaat de laatste van start met de Formule Ford. Dat is hun tweede race over 12 rondes. En intussen heb je natuurlijk weer de GT4... De Formule Swift, uh, de Formido Swift, voor mij naam. De Renault Clio Cup. En uh, ja, natuurlijk is er ook een gridwalk weer bij. Nou, dat gaat een spectaculaire dag worden morgen op het circuitpark Zandvoort. Je kan het horen op de CVM's antwoord. Ik weet niet of AD Radio er ook aan doen, volgens mij wel. Meestal doen ze wel zoiets. Sowieso uh, morgen de Pinkster Races. Nou, er is natuurlijk nog veel meer gebeurd in onze omgeving... Maar dat ga je straks allemaal voor me horen. Eerst gaan we luisteren naar Alicia Keys met Falling.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 Schouder aan schouder alsof iemand je draait, het mooiste lid voor ons, het mooiste ligt voor ons. Als we schouder aan schouder staan, als we schouder aan schouder staan.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 Op schouder, aan, schouder, schouder aan schouder als of iemand je draagt en mooi ligt voor ons en mooi ligt voor ons als we schouder aan schouder staan schouder aan schouder als we schouder staan. aan schouder als staan schouder aan schouder als staan. schouder aan schouder staan schouder aan schouder met hetzelfde doel Als nog je draagt, het mooiste recht voor ons, het mooiste richt voor ons, als een schouder aan schouder staat, schouder aan, schouder staat, schouder aan, schouder, schouder staat, Een mooi nummer van Marco Borsato en Guus Meulens. Als we schouder aan de schouder staan. En als je zo naar buiten kijkt, dan staan ze hier ook schouder aan schouder, maar dan met een blote bovenlijf, omdat het heerlijk weer is. En dat doet me denken aan een mooi nummer die ik de laatste bob Mooi nummer wat over de zomer gaat en wat over Zandvoort gaat uh, Noot weer uh, ja, ja, ja, Zandvoort Zandvoort uh, uh, Zandvoort aan, ik zie het zelf staan uh. Haha Kun je het voelen, kun je het voelen Luister goed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 In de zomer zijn in de dag op het strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Zonfor. Viekel, Zonfor. Feesten in de dorp, waar de meisjes zijn in de dag op het strand in de zonneschijn. Welkom hier in Zonfor. Welkom in Zonfor. Feesten in de dorp, de meisjes zijn in de dag op het strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Zonfor. Welkom en dan moet men meteen denken aan het mooie weer. Aan de zomer die we hebben en natuurlijk aan ons strand. Zowel het strand van Bloemendaal als het strand van Zandvoort. Want het moet wel een schoon en veilig en goed strand zijn. Nou, Dus afgelopen donderdag is dat naar voren gekomen. Want voor Zandvoort is weer de naar de landelijke uitreiking gegaan. Voor de blauwe vlag op de jachthaven eiland van Maurik. En na de handen van de VNO-NZV-voorzitter. Kreeg hij de blauwe vlag. Nou, het hebben we hem ook weer gehad. En de blauwe vlag is gewoon heel belangrijk. Want de blauwe vlag betekent dus. Uh, dat, dat we een schone zee hebben. Een schone strand. Dat het veilig is. Voor jou en voor ons. Nou ja, het is, uh, gaat erom. Ja, het gaat er gewoon om dat we hem weer hebben. Het is de. even spieken weer je er zoveelste keer dat we hem hebben achter elkaar. Um... Nou, dat weet ik zo even niet. Volgens mij is het de, iets van de 16e keer of zo of 18e keer dat we hem weer hebben. Hmm, staat het niet bij. Vijftiende uh, keer. Nou, ik zat toch in de buurt. Staat er wel bij. Vijftiende keer dat Zandvoort hem weer heeft. Nou, ik denk dat Bloemen daar ook ergens zo zal zitten. Het is gewoon belangrijk. Uh, ja, gisteren in Zandvoort heeft uh, de, de, de, de Frans Mona daar de Walk of Fame geopend. Nou, de Walk of Fame gaat er is gewoon een feit dat, net zoals in Hollywood, heb je alle handafdrukken. Nou, hier hebben we de foto's en een beetje begeleidende teksten van. Die zal heel Zandvoort te zien zijn in diverse straten. Nou, bijvoorbeeld erop slotenmakers zitten tussen. Die kennen we allemaal natuurlijk van de slotenmakers-anti-slipschool... Hij is helaas verongelukt op 16 september 1979 in de race op de Zandvoortse circuit. Daarom ook de daar Rob Slotemakers bocht. Nou, Sjohny Kruikamp Senior. Die staat erbij. Johnny Kruikamp Junior is nog steeds actief hier in Zandvoort, tenminste woonachtig. Die staat er niet bij, voor zover ik weet. Toon Hermans. Wie kent hem niet, staat er sowieso bij. Alain Clark. Staat er ook bij. Jantje Lammers, Frans Molenaar. Nou, ze hebben nog bijvoorbeeld Wim Gertenbach, uitgever van de Zandvoortse Krant. Uh, Hans Boskamp, een acteur, die uh, geruime tijd hier in Zandvoort woonde, maar familie van hem woont hier nog steeds. En Simon van Kolm. die staat er ook nog steeds. Uh, nee, die staat er niet nog steeds, maar die uh, staat ook in de Wolk of Fame. En hij woonde tot aan zijn dood in het Zandvoortse. Nou, Louis Davids, in 1922 haalde Louis Davids een Engels liedje naar Nederland en bewerkte het tot we gaan naar Zandvoort aan de zee. Hiermee zette hij de batsplaats voor altijd op de kaart. Nou, ik heb wel een parochie erop, maar die gaan we niet draaien, want we hebben al noodweer gedraaid met Zandvoort.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 Come, come, my lady You're my butterfly, sugar, baby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 Haarlem is een onmerkelijk ding gebeurd, want nog een onbekend persoon heeft even voor middernacht een brandje tegen het politiebureau in de Schoolwijk gesticht. Agenten roken in het politiebureau een brandige lucht en zijn volgens op onderzoek uitgegaan. Nou, aan de buitenkant bleek er een brandje te woeden. De brandweer had het vuur snel onder controle. Omdat er sprake was een brandstichting is de technische recherche te plaatsen gekomen om eventuele sporen veilig te stellen. Nou, de door de technische recherche zijn foto's genomen in de plek waar de brand voerde en zijn restanten van de, de het uh, in brand gestoken voorwerp veilig gesteld. Nou, de politie zal dan een onderzoek ook gaan instellen om de daden te gaan vinden. Nou, dat moet ze wel lukken. Er zijn een hoop mensen. Ik weet niet of ze het lukt, maar het is wel de bedoeling, want de politiebron een fik probeert te steken. Ja, dat gaan we niet doen. Naar de vijf verdachten die woensdag zijn aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek dat zich recht op witwassen bij een woningbouwcorporatie zijn voorgeleid aan de rechtercommissaris. Ze worden verdacht van oplichting, valsheid ingeschrift en witwassen van crimineel geld. Een voormalig directielid van de Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden in Hoofddorp is voor 14 dagen in bewaring gesteld. En een voormalig werknemer van de SGBB, oftewel de Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden, is voor 8 dagen in bewaring gesteld. Twee directieleden van de vastgoedbedrijven zijn voor 14 dagen in bewaring gesteld. En directielid is voor 8 dagen in bewaring gesteld. Donderdag is de zesde verdachte in het onderzoek aangehouden. Het gaat om het bestuurder van het vastgoedbedrijf. Na samenwerking met het bureau Ontnemingswetgeving. Heeft de inlichting- en opsporingsdienst van de Vrom Inspectie. bij de onderzoekingen, onderzoekingen diverse goederen in beslag genomen. Zoals auto's en een boot. Daarnaast, daarnaast is beslag gelegd op de bankrekening van de verdachte. Mijn benieuwd hoe dat weer gaat worden. Nou, wat mooi is voor het Haremsen: die is alweer een 150.000ste inwonerrijk. Lola Kuin heet het. Uh, geboren op 18 mei 2010. En die is door de burgemeester Bernd Snijder afgelopen week persoonlijk welkom geheten. Als 150.000ste inwoner. Dat nou, is allemaal geraam met bloemen, taart en een cadeau voor de kleine Lola. Nou, hartelijke felicitaties voor de ouders natuurlijk met hun dochter. Voor de Haarlemmers die dan uh, vandaag ook een bezoek brengen aan de publieke dienst van de gemeente. Is ze beschuit met roze muisjes. Dus heb je trek, ga daar naartoe. Op Haarlem is het een extra goed nieuws om de 150.000 te passeren. De laatste decennia heeft de gemeente een grote daling van het aantal inwoners doorgemaakt. Want in 1967 telde de stad 167.000 inwoners. Om daarna te dalen tot onder de 147.000 in de jaren 90. Na de afname van het aantal inwoners werd het namelijk vooral veroorzaakt door het gebrek aan nieuwbouwwoningen. Veel gezinnen konden in Haarlem geen passende woonruimte vinden en vertrok naar een andere gemeente toe. De laatste jaren wordt er weer flink gebouwd en dat is merkbaar aan het aantal inwoners. Nou, ook werden in 2009 maar liefst negen, eh, 1990 baby's in Haarlem geboren. Hiermee groeide de start harder dan ooit tevoren met maar liefst 1375 inwoners. Op 1 januari 2010 stond de teller namelijk op 1049,576. Aangezien het aantal op te leveren woningen in 2010 slechts 300 was werd in januari van dit jaar nog verwacht dat de 150.000 dit jaar niet meer bereikt zou worden. Volgens prognose blijft de groei in Haarlem voorlopig nog doorzetten. De verwachting is dat Haarlem in 2040, ja over 30 jaar, 8.000 inwoners erbij heeft. Oftewel, er komen uit op 158.000. De gemeente hecht veel waarde aan de groeiende bevolking. Groei is belangrijk voor het draaglak van voorzieningen zoals scholen, bibliotheken of het theater. Bij groei kunnen voorzieningen blijven behouden worden. Bij Krimp nemen ze juist af. Krimp komt ook namelijk steeds vaker voor. De gemeente Haarlem is dus erg blij met deze groei. Nou, ik weet niet hoe het hier in het Zandvoortse eraan toestaat met de groei. Maar we hebben nog steeds voldoende inwoners en vandaag is de groei heel erg opgenomen. En dat is niet door de inwoners maar meer door de toeristen met het mooie weer. Is what I say to her. Slap, lekker ding, jij is Nog meer jij is fantastisch toch. Is what I say had Een tijdje niks te doen. Het was vroeger het seizoen. Zo van alles mag en niks moed. Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt, precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hey, genoeg nog vijzer om een klavertje vier. Dagen als die zijn schaars. Dus klagen we niet, niet hier. Allemaal goed, de zoeken naar verdrieën moeten naar een plekje in de vaste kroeg Van de vier, ken de haar via via Zijn we via ook, okay, ik had zoiets van We zien wel, hoe het loopt, naar nou, wat de heel ja Laatste rond, tijd om te vertrekken Zijn we op weg naar huis, nog een berichtje Slaap plek. Sla, lekker Slaap lekker ding Want jij is lastig Nog meer jij is fantastisch Toch Is wat ik zei tegen haar Slaap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 Zij wilde niet vertrekken. Ja, ja. Een paar uur later zei tegen haar: slaap sla, lekker. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch, toch? He, is wat ik zei tegen haar: denk. sla, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch, toch? He, is wat ik zei tegen haar. Die werden 40 maanden, waarbij ik elke nacht voor het slapen gaan die zinnen haalde.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 first student to look at the single man I got on me, a special radar on the fire department hotline in case like I get in trouble later. Not looking for cute little devils or rich city guys i just want to enjoy, uh, having a very good time and behave very bad in the arms of the boy. <sighs> Als ja, dus ik even ga verder zoeken, de konkrachten, wat er met de hockey aan de hand is. Op de website van Hockey Bloemendaal staat dat er een uh, lustrum beach hockey event zijn gepland was op 22 en 23 mei. Maar vanwege te, te geringe belangstelling is hij helaas afgelast. Eerste pinkse dag. Eerste uur van zondag in Kedemland zit er alweer op. Om twee uur te gaan in twee uur krijg ik mij... ...nog veel meer te horen wat hier in de regio allemaal gebeurd is. Onder andere uh, iets over Geert Wilders, want oh, die was uh, ja afgelopen zaterdag in het Haarlemsen. Nou dat trok veel belangstelling. Daar hoor je veel meer over. Na het nieuws van drie uur, tot aan het nieuws hoor je mooi plaatje, mooi zomerse plaat zelfs van Ricky Martin, Liggende Vida Loka. That girl's gonna make me fall She's in some new sensations New kicks in the Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dit is Onderduiv Nederwit met het NOS-journaal. De familie van Radko Mladic wil de Servische oud-generaal dood laten verklaren. Zijn vrouw zit zonder geld en als Mladic dood wordt verklaard, krijgt zij nabestaande pensioen. ...en kan zijn familie zijn bezittingen eventueel verkopen. Ook is de familie de voortdurende invallen zat. Mladic wordt door het Joegoslavië-tribunaal gezocht voor oorlogsmisdaden... ...onder meer in de Bosnische enclave Srebrenica in 1995. De openbare aanklager van het Joegoslavië-tribunaal is niet blij met het initiatief... ...en zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat de 68-jarige oud-generaal... ...levend en wel in Servië verblijft. De Servische regering zegt dat Servië internationaal voor aap staat... door de poging van de familie om Ladic dood te laten verklaren. De politie in Duitsland heeft nog altijd geen spoor... van de ontvoerde bankiersvrouw Maria Beugerel. Na een tip werd gisteravond een stuk bos in Zuid-Duitsland uitgekampt waar eerder haar auto was teruggevonden. Wandelaars vertelden dat ze daar klopgeluiden hadden gehoord... maar in het gebied werd niets bijzonders aangetroffen. Maria Beugerel werd twee weken geleden uit haar woning in Heideheim ontvoerd... De daders eisten 300.000 euro voor haar vrijlating, maar haalden het geld niet op van de plek die ze hadden aangewezen. Daarna is er geen contact meer met hen geweest. In het zuiden van Turkije zijn bij een busongeluk zeker 16 Russische toeristen om het leven gekomen en 25 gewond geraakt. De toeristen waren vanuit de badplaats Antalya op weg naar het midden van Turkije. De bus kwam door onbekende oorzaak in een rivier terecht. Reddingswerkers proberen de slachtoffers uit het wrak te halen. In Japan ligt bondscoach Okada onder vuur... na de thuisnederlaag in de vriendschappelijke Interland tegen Zuid-Korea. Na de nederlaag met 2-0 boort Okada zijn ontslag aan... maar de voetbalbond blijft achter hem staan. Japan is op het WK in Zuid-Afrika in dezelfde groep ingedeeld als Nederland.